11 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. In steeds meer gemeenten is het verboden om ballonnen op te laten. Het aantal plekken waar dat niet meer mag... is vergeleken met vorig jaar verdubbeld. In vier op de tien gemeenten is er nu een verbod... meldt de stichting De Noordzee. De Milieuorganisatie wil een totaalverbod... omdat dieren de ballonresten opeten... en vast komen te zitten in ballonlinten. Volgens de stichting wordt het oplaten van ballonnen... vooral verboden door gemeenten in de kustprovincies... Gemiddeld liggen er 11 ballonresten op 100 meter strand. Het kabinet wil dat de WOZ-waarde van een huis... minder gaat meetellen bij het vaststellen van de huurprijs. Het wetsvoorstel is bedoeld om de forse huurstijgingen... in grote steden aan te pakken. De WOZ-waarde, de schatting van de gemeente hoeveel een woning waard is... is vooral in de grote steden flink gestegen. Doordat de WOZ van invloed is op de hoogte van de huur... zijn de huren in de steden voor veel mensen onbetaalbaar geworden... Daarom wil het kabinet dat de WOZ-waarde minder belangrijk wordt... bij het bepalen van de huurprijs. Orkesten mogen weer repeteren en activiteiten ondernemen. De Koninklijke Nederlandse muziekorganisatie zegt dat er wel coronaregels gelden. Muzici moeten op twee meter afstand van elkaar blijven. Iedereen moet zijn instrument vooraf desinfecteren... en na afloop zijn eigen plek schoonmaken. De helft van de Nederlanders is niet van plan deze zomer op vakantie te gaan... ...meldt een Vandaag op basis van onderzoek onder ruim 29.000 mensen. Een derde van de mensen gaat wel met vakantie. Van hen zegt de helft naar het buitenland te gaan. Ze maken zich volgens een Vandaag weinig zorgen over corona op hun vakantiebestemming. De Duitse export is in april met ruim 30% gedaald ten opzichte van april vorig jaar. De grootste daling sinds het begin van de metingen in 1950... Vooral de export naar zwaar getroffen landen stortte in, zoals Frankrijk en Italië. Het weer op veel plaatsen bewolkt, ook hier en daar soms zon. Vanmiddag is het overal droog en dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 She ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our our house, in the middle of our street. Some tells you that you go to me in the, the middle neighbor. of our father gets up late for work. Mother has to earn his shirt, then she sends the kids to school. <laughs>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 Nog eens een song van uh, Crosby Stills Nash en Young, geloof ik. Uh, die dat ook uh, voor, uh, voor mogelijk heeft uh, gehouden. Our House. Maar uh, daar hebben zij uh, of, uh, ook een variant op uh, bedacht. Magnus, een uh, bekende groep in de jaren 80. En wat is het geval? Ze bestaan nog steeds. Jazeker, want uh, ze zijn al 40 jaar uh, in het vak. deze jongens. En uh, dat liedje, uh, Our House, is natuurlijk, uh, heeft een eigen leven geleid. We, we, we kennen natuurlijk uh, de clip waarbij je dan op een gegeven moment... die saxofonist in een keer uh, door die hele kamer heen uh, ziet vliegen. Dat, uh, dat vond ik wel heel erg uh, mooi uh, gedaan. Bovendien uh, ja, uh, zegt het ook iets over de band zelf... Ze zijn nogal een beetje gek, uh, prettig gestoord en noem maar op. En dat was wel te merken in dat nummer Our House. Um, goed, we gaan eventjes uh, terug naar zaterdag. Uh, toen Roy Dongen een gesprek had uh, met uh, de burgemeester... Dat gebeurde in het uh, programma uh, Goedemorgen Zandvoort. En dat ging natuurlijk over wat er allemaal uh, gebeurd is na Pinksteren. Want ja, er is natuurlijk wel het nodige veranderd. En um, we gaan we nu praten met, als het goed is... Uh, de burgemeester van Zandvoort, David Modenburg.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 Ja, dat kun je wel zeggen. Ik, uh, ik ben uh, veel uh, in het dorp en ook op het stand geweest. Waarbij met name mijn aandacht heel erg op het dorp gericht was. Omdat daar uh, ja, toch al... Uh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 een aardige bezetting in alle gelegenheden is. Ja, en heeft het op het strand, uh, daar ging het ook allemaal heel erg netjes... ...heeft het, uh, het oefenen, zeg maar, uh, met, met die bekjes, uh, daar um, een, een rol in gespeeld...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 The afternoon's already come and gone. dit jaar ook nog werk gaat verschijnen van Joël Gourjaran is nog maar de vraag. Ze heeft het wel aangekondigd op haar Facebook pagina maar we weten allemaal wat voor tijden we zitten dus of het verstandig is is vers 2. Forgive Me komt nog van de EP die ze in, volgens mij in 2019 heeft uitgebracht. Stained Glass, dit is het openingsnummer. Um, net hebben we kunnen beluisteren hoe uh, burgemeester Molenburg uh, de eerste Pinksterdag en met de opening uh, van de horeca dat allemaal heeft uh, beleefd. Uh, dan is natuurlijk de vraag uh, van ja die regels uh, hoe uh, gaan we dat oplossen met z'n allen en daar heeft... Uh,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 Twee, um, denk ik dat ook de ondernemers zelf zich heel erg te bewust zijn van uh, de regels die er zijn. En dat ze die ook rond hun uh, eigen exploitatie goed uh, moeten naleven. Um, nou, tegelijkertijd, op het moment dat er echt excessen ontstaan, uh, uh, dan, dan ja, is handhaving natuurlijk wel aan de orde. Uh, gelukkig valt dat heel erg mee. We hebben natuurlijk uh, twee niveaus van handhaving in, uh, in ons land. We hebben de zogenaamde BOA's.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 Ook een situatie hebben dat we een vaste bezetting hebben in Zandvoort. Maar zodra het nodig is, kunnen er heel snel vanuit haar boas ook richting Zandvoort komen om, om op te schalen. Uh, dus dat is een groot voordeel.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 that you have grown so old and bitter you've grown tired of this sea of old recurring themes all the young birds flying in and flying out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 van de mensen die uh, ontdekt is eigenlijk door uh, NH-pop. Want uh, dat is eigenlijk een platform waar uh, lo nou, lokale, regionale uh, muzikanten uh, min of meer worden begeleid uh, naar, ja, naar een hogere plan. En uh, dat uh, gebeurt hier in de provincie Noord-Holland door NH-pop. Uh, die hebben dus uh, ook uh, bijvoorbeeld een, uh, ja, een aantal livestreams uh, verzorgd. Uh, dus uh, dan kan je thuis uh, kijken naar hoe, uh, hoe dat uh, gaat. Um, dat uh, is in samenwerking gegaan met P60, en uh, popsaal in Amstelveen. En met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En deze uh, Jack Dane, zoals hij eigenlijk in het echt heet, uh, die was daar ook uh, een van de mensen die daar uh, voorbij uh, kwam. En bovendien Jacob die Edward, dat is uh, de echte naam uh, waar hij uh, zijn liedjes onder uitbrengt. Was ook nog hier te gast uh, geweest in het uh, programma wat ik op uh, donderdagavond uh, doe samen met Marcus van Dam. En dat was de laatste keer um, dat we een live um, ja, artiest hier in, de, in de, de studio hebben gehad. Dus wat dat er gaat. Uh, is dat dan weer een tijdje terug. Terug naar het uh, gesprek met uh, David Molenburg. Want uh, Roy Dongen had het uh, over bijvoorbeeld... Uh, wat uh, de functie van uh, de buitengewoon uh, opsporingsambtenaar is. Of uh, buitengewoon uh, ambtenaar die dan op een gegeven moment de orde moet handhaven. Er uh, was nogal uh, veel over te doen geweest. Maar uh, Roy Dongen uh, weet ook dat er naast die uh, boa's... zoals ze kort heten, dat er ook nog een politie is. En daar ging het... Derde gedeelte van het gesprek over. Nou dus over... ja, misschien oh. heb je kunnen constateren dat er in ieder geval ook op gezette tijden, op dagen, politie op het strand te paard aanwezig is. Ja. Dat is voor de uitstraling van de politie, vind ik wel een hele belangrijke. Ehm.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 In de gemeenteraad werkt over het algemeen iedereen heel goed met elkaar samen. En je mag het ook af en toe heel hardvondig met elkaar eens zijn. Dat heet politiek. Duidelijk verhaal van uh, David Molenburg. Die afgelopen zaterdag uh, bij Zandwoord. Uh, het een en ander vertelde over het Pinksterweekend. Wat alweer bijna uh, ja, anderhalve week achter ons ligt. Maar het uh, had alles uh, te maken met die... Maatregelen die uh, versoepeld uh, worden en hoe Zandwoord daar verder mee omgaat. Goed, uh, dat zeggende is het inmiddels al half twaalf net geweest. En dus gaan we verder met het volgende onderdeel. En dat is Miek Boskamp. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Ja, onderdeel zeg ik dan, maar dat is eigenlijk een vast uh, gegeven. Ik ben een onderdeel natuurlijk van jouw programma, laten we eerlijk zijn. <laughs> ja, um, gisteren uh, had je het over uh, alles. Van uh, regelgeving en uh, dat we er zelf uh, bij zitten en een aantal dingen die niet uh, klopten. Uh, waar gaat het uh, vandaag over uh, wat jij nou, hebt uh, Het is betreft. heel simpel. Ik, gisteren ging ik echt een beetje los. Hm. en Daar heb ik ook een beetje, een beetje spijt van. Dat denk ik bij mezelf van, doe nou eens een keer normaal boskamp, weet je. Ja. Bedoel, die arme Jaap, die was helemaal over, overladen met nieuws en enthousiasme en, en de energie. Die was er ja. ja. helemaal kletter van, dus dat ga ik vandaag niet doen. Ik hou, ik doe, ik hou het een beetje rustig, oké? Okay? Ja, nee! Ik had gisteren, ja. ik had gisteren had ik verteld dat ik bezig was met een brief van Mark Rutte. Ja. Nou, als wij ophangen, dan heb ik al mijn uh, informatie verzameld en ga ik hem schrijven. Ja. Ik ben lid van de uitstellers. Ja, ik ook. Ik de, jij ook? <laughs> ja, er, er, er is ooit eens een, een, een liedje over gemaakt. A Different Man heet die van uh, Floris, Thomas Floris. Het is een lijflied uh, van mij geworden. Dus ja. ik, ik, uh, ik ga morgen wel even draaien. Dan, uh, dan, uh, dan weet je wel waar ik, wat, wat ik bedoel. Want dat is, uh, dat is wel, wel, uh, die slaat daar heel erg op. Uitstelgedrag. Maar goed, ga, ver, uh, ga verder. Ja, nou ja, dus ik, ik, ik, ik nou, heel simpel, lang van kort, ik ga vandaag die brief maken. Die brief die zal echt wat, wel wat doen bij mensen. In ieder geval bij mijn vriendin. En hopelijk ook bij jou. <laughs> ja. dus, ja. je, ik schrijf nooit voor niets. Nee. nee. Maar goed, even, even, uh, wat je had het net over, over, over een song, hè, over een lied en hm? over muziek. En je draait van veel muziek, die houdt ervan. Er is, van, er is iemand overleden die ik je ging shooten uh, jaren geleden. Bonnie Pointer. Pointy Pointy van de Pointy Sisters. Ja, ja. Dat zal je waarschijnlijk al verteld hebben. Ja. Op 69-jarige leeftijd. Um, bizarre groep. Uh, zangtrio. Maar ze hadden een soort uh, tussen pop, funk, uh, uh, Dixieland, noem maar op. Het was eigenlijk een hele sterke zanggroep. Ze hebben maar vijf albums gemaakt. Ja. Ik heb Bonnie geïnterviewd, schat van een vrouw. Ja. En daar kijk ik wel eventjes. weet je Ik heb, ik heb uh, al die interviews die ik gedaan heb in mijn leven met popartiesten. Ja. Grote popartiesten ook, zoals je weet, met Prince. Ja. Ja. Uh, het interview met Prince is zelfs uh, internationaal gegaan. Hè. Mm -hmm. je hebt, er is een, een, een, een, een, zeg maar een illegale plaat geperst. Hmm. Een picture disc met op de ene kant een, een, een, een trek van, van, van Pins en op de andere kant het interview van mij. Hmm. Ik weet niet hoe ze eraan zijn gekomen. Hmm. Dat is zo bizar, ik ben nog steeds. Eigenlijk op onderzoek hoe, hoe, hoe dat. Dat is een cassette. Ja. <laughs> ja. Hoe kan dat in godsnaam? Hoe ja. kan dat? Ja, maar goed. lang uh, uh, uh, vooral uh, kort: Bonnie uh, Pointer, ja. het gat van een vrouw, 69 jaar overleden. Ja. Eigenlijk toch weer te jong. Ja. Huh? Uh, Je had haar geïnterviewd. Wat maakte ze toen voor jou uh, op een indruk uh, op jou? Nou, een uh, uh, uh, uh, uh. beetje sexy, een beetje... beetje, beetje beetje uitdagend, een beetje, beetje stout. Hmm. Uh, uh, maar dat hoorde ook wel bij de groep, vindt hij. Ja, is dat, is dat dan misschien ook de reden... waarom ze op een gegeven moment uh, uh, haar eigen weg is uh, gegaan? Want op een gegeven moment bleven er drie zussen over... van die pointers Ja, maar weet je wat het is? Kijk, het, het is natuurlijk ook niet makkelijk om... om kijk. Ik bedoel, het, het is altijd slecht om met of met je geliefde of met familieleden dag en nacht op elkaars lip te zitten. Hm? Kijk, ik bedoel, je bent sowieso uh, tot elkaar verontmeld als je familie bent of je hebt een relatie met iemand. Hm? Maar uh, neem Ike en Tina Turner, weet je, want als die Ike Turner natuurlijk niet goed bij zijn hoofd. Ja. Maar dat ging natuurlijk ook niet goed, weet je. Nee. Dus het, het, is, het is moeilijk om met een partner continu in een bus te zitten of in een vliegtuig onder rood te zijn. Dat niet te doen, Jaap. Ja. Je, dat, je moet af en toe ook je eigen ruimte hebben, hebben in een ja. in de situatie of in een relatie. Ja, maar uiteindelijk is ze ook niet verder doorgegaan in de muziek, deze Bonnie Pointer. Nee, nee dat, is, dat, dat zie je ook soms. Hè, dat, hmm. dat het, uh, uh, dan gaat het een tijdje goed, dan gaat het een tijdje minder. En dan zie je dat, dat mensen gewoon zo gewend zijn aan de periode dat het goed ging. Dat alles wat minder is, is niet even zo van, oké, okay, laten we de schouders onder zetten ja. en we gaan weer door met de strijd. Sommige mensen zijn er wel eens moe van. Ja. En ik kan me voorstellen, het leven, als je bekend bent, en de ze is, is waren bekend, over de hele wereld, als je bekend bent, dan wordt je leven toch, hoe je het op en verkeerd, geleefd. Ja. Dus je moet dingen doen waar je misschien helemaal geen zin in hebt. Ja. Huh? Ja. Hebt. Hebt, hebt. Ja, hebt. Dus, dus dat, is, dat is gewoon niet goed. Nee. En, en, en dat kan soms uh, uh, leiden tot een soort van, ja, uh, moet ik het zeggen, een, een, uh, uh, uh, een, een soort mentale lockdown of zo. Dat je, ja, je, je wordt er down van en, en somber. En dat is de bedoeling in het nee. leven. Dus nee. daar stoppen mensen soms. Ja. En kiezen voor iets anders waardoor ze wel gelukkig zijn. Ja. Want wij kunnen ons dat niet voorstellen. Nee. Als je zo... Als je zo hoog bent en zo scoort en goed bent, hm. dan, dan denk je als mens van dat wil je continueren. Maar ik ken ook een paar mensen die zo op het hoogtepunt van hun kunnen gestopt zijn. En nu veel gelukkiger zijn dan toen ze op het podium stonden. Hm. Ja, een duidelijk verhaal. Um, okay. Ja, had nog ja, nou, wat. Ja, er, er, er, nog wat. Uh, uh, nou, Mark Rutte, ik ben dus bezig met een open brief en toevallig, ik wist dat helemaal niet. Die is dus tien jaar de baas van Nederland. Hm. En gisteren was uh, op de televisie was een, uh, een, uh, een uh, uitzending bij Bo. En er was een jeugdvriend van hem die zei over Mark Rutte, liet ook foto's zien. En je zou, als je het niet gezien hebt, zou je het eigenlijk moeten terugzien in een uh, uitzending geweest, Die liet hmm. foto's van hem zien. En, en vertelde erbij dat Mark Rutte vroeger karikaturaal lelijk was. Mm -hmm. En als <laughs> je die foto's ziet, ja. Hij zei, helaas, hè, dit is radio. Maar ja, helaas radio is leuk. Hmm. Maar uh, je kan niks laten zien. Maar mensen moeten maar even terugkijken. Ja. ja? En nou, toch op de tv bezig zijn. Uh, Johan Dirkse ging ook een beetje los. Ja. Die, uh, dat, uh, die had natuurlijk over die Aquatie wat te zeggen. Want die kent Derkse. Ja. En, en die zei dat dit soort idioten het woord hebben. En Aquasi heeft, uh, heeft een soort. Ja, die is aangeklaagd. Hè? Ja. Die heeft uh, op, die, uh, op die viering op de Dam. Uh, uh, uh, uh, zeg maar de viering de demonstratie op de Dam heeft zij een aantal uh, dreigwoorden uh, geuit. Maar ja, rappers... Uh, uh, ja, een beetje wat ik vind. Rappers die uiten bijna altijd dreigwoorden. Ja. Dat hoort een beetje bij, bij de stil. Ja, en bij de, bij de cultuur ook uh, van, uh, van ja. waar ze vandaan uh, komen, toch? Ja, en dan opeens, En dan roept hij wat, weet mm -hmm. je wel. Ah, ja, dat, dat hoort even in het hele hiphop gebeuren. Rappen of wat dan ook. En dan roept hij wat. Mm -hmm. En dan opeens wordt hij aangeklaagd. Ja. Ja, ik weet niet wat voor land het leven hoor, maar ik vind dat er ook zin er. Ja. Um, en die jongen dersten, die, die, die, die, die moet ook natuurlijk weer wat zeggen. En die vindt het ook er ook wel een ongelooflijke zakhooi uh, is dat. Ik vind het allemaal meevallen. Ik vind het een storm in een groot water. Maar goed, ik, ik, vind, ik vind dat we in Nederland, ons het, maar daar heb ik het over in de kruis straks, ik vind dat we moeten focussen op andere dingen en niet hierop. In nee, waar moeten we ons dan op focussen? Nou, we moeten dus op focussen dat, dat, dat... Ja, daar gaan we toch weer over. Ja, het is eigen schuld, hè? Dat ja, ja, ja. ja. Dan moeten we dus ja. eigenlijk uh, maar weer over dat uh, C-woord nee, nee, uh, nee, nee, want dit, kan ik, dit moet ik beantwoorden, want dit ja. kan ik niet laten liggen. Ja, nee. denken van, ja, Als je aardig moet je ook bezig Ja, nee, ga, ga, ga door. Uh. Ja. Waar we ons op moeten focussen is dat... We hebben nu allemaal kleine groeperingen in Nederland... die hm. allemaal een beetje in opstand komen tegen de maatregelen van de regering... En ik vind eigenlijk, dat gaan alle met z'n allen... En het is belangrijk hè, om, om, om te demonstreren tegen wat er in Amerika gebeurt en tegen wat er in Nederland gebeurt. Discriminatie, dat is not done. Dat kan niet. Je kan mensen niet discrimineren. Zwart en blank is even, even fantastisch. Ja. Het is klaar daarmee. Ik bedoel, ik ben ook omgeslagen. En misschien komt het een de kleine, de kleine meid, de grote meisjes is geworden. Ja. En, en niet meer uh, zich de uh, zwarte piet, maar ja. die zwarte piet en shit, dat moet over zijn. Ja. Klaar. Als mensen daar uh, uh, uh, verdrietig van worden en de zwarte bevolking daar verdrietig van wordt, dan moet het klaar zijn. Ja. Nou, dat vind ik. Maar waar we, niet klaar, waar we, en waar we ook klaar mee moeten zijn, ja. is met die achterlijke anderhalve meter regel. Ah. Want die, ja, ja. die gaat ons heel erg ongelukkig maken. Ja. En die, gaan, die gaat veel meer slachtoffers uh, opleveren dan uh, met de crisis. Het lijkt nu eigenlijk wel: hè, met, ja. met van het stuk in de telegraaf. van uh, we gaan uh, uh, uh, ans, ons bezighouden met onze wapenen tegen de tweede coronagolf. Ja. Het lijkt soms wel alsof de regering teleurgesteld is in het feit dat het zo goed gaat met die corona. Ach. En dat is een hele boute uitspraak die ik nu doe. Ja. Maar ik meen het echt. En ik weet niet waarom dat is. Ja. Maar wij worden als, als mens, mensen... Jaap, mensen moeten elkaar kunnen aanraken. Ja. Mensen, Dat, is, dat zit in onze, in, in onze DNA als mens. Ja. Ja. Wij moeten contact hebben met mensen. En dit is echt bespottelijk dus en gaat ons heel veel lijden geven. Dat was het voor vandaag. Goed, uh, het is uh, stemmig. We zullen erover nadenken, dominee Boskamp. Dus uh, <laughs> oh, goed, ja. ja, ik, ja ik, ik, ik ga nog even uh, nog een plaatje draaien. Dat uh, sluit er ook. Een, nou ja, sluit er een min of meer op aan. We moeten nog maar gewoon even wachten op het een en ander meisje heeft het erover in ieder geval. Chippin' Ik heb dat het zo niet langer gaat.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 the here Ja, dat ja, is ja, ja, ja, ja. Geweest bij ons in de studio Limeveld te verstaan. Lieselot uh, Oostrom, zo heet zij ze, voluit. Maar uh, het muzikale verhaal wat erachter steekt, is Lilith Merlo. Save as a secret, jazz soul. Zo mag je het uh, toch wel omschrijven. En daarvoor Ace of Bass met All That You Want. Daar heb ik nog een beetje tijd over. En dat is uh, nou ja, eigenlijk een uh, oude uitvoering in een nieuw jasje. Destijds in 2006 uitgebracht. Sergio Mendes samen met Black Eyed Bees en Maskenada. Black Eyed came to make it hot We beat the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 Play by every kinder. Uh. Radio station blessing every minder. Uh. We cross the boundaries like every day. We hopping, Bobby Bobby being the on the bait. We got, we got. Tab magnification. Tab magnify like every day. So yes, yes, yo. You know we never stop, we never rest, yo. The bag of bees are keep funky fresh, yo. And we won't stop until we get y'all, Till we get ya. Say yeah.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 en uh, destijds was dat uh, ooit uh, uitgebracht. Nou moet ik iets horen. En ik denk, hey, waarom uh, lukt dat niet? Nee, omdat ik het cd-groot zie uh, bovenop dat uh, kanaal... en dan, dan blokkeert hij op een gegeven moment de, de lijn. De lijn waar dit uitkomt. Uh, voor de mensen thuis uh, die denken, van: waar heeft hij het over? Nou... Uh, dit. En dan uh, zit er boven dat schuifje waar dit onder zit, zit een uh, knopje. En als dat knopje ingedrukt is, dan hoor je niks. Dus dat is eigenlijk het, uh, het verhaal. Goed, uh, dat was uh, Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas. Ik heb er weer een beetje onzin radio uh, zitten, zitten maken. Maar goed, dat uh, is ook uh, wel een tijdstip uh, naar, want het zit er weer op. Deze ochtend is hier voorbij. Maar niet getreurd, straks om 1 uur is er weer bezetting. Want uh, tussen 1 en 3 hebben we nog ZFM of ZFM Lunchroom. Dus dat uh, krijgen we straks. Maar zoals altijd gaan wij uh, natuurlijk uh, afsluiten met... Uh, dan moet ik hem wel instarten, want anders heeft het uh, uh, geen leiwaarde waarde natuurlijk. Uh, met uh, Howard Jones, allemaal. Maar dit is dan de vaste afsluiting, omdat het, uh, ja, het uh, programma erop uh, zit. En natuurlijk moeten wij eigenlijk altijd maar optimistisch blijven en zijn. En daar heeft hij het ook over. Things can only get better. Ik zeg tot morgen. Dag.